Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Annet Schut met het NOS journaal. In Neeriter, midden Limburg, is vanavond een man van 36 overleden bij een vuurwerkongeluk. Volgens de politie wilden twee mensen in een tuin vuurwerk afsteken en kwam één van hen daarbij om het leven toen een stuk vuurwerk vlakbij hem ontplofte. Het slachtoffer overleed ter plekke. De tweede persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij of zij eraan toe is. De politie onderzoekt hoe het zo mis heeft kunnen gaan en welk soort vuurwerk werd gebruikt. De Eurostar-treinen van en naar Londen rijden morgen weer. Vandaag werden tientallen ritten van en naar het Europese vasteland geschrapt... omdat een tunnel in Londen onder water was gelopen door noodweer. Duizenden reizigers waren gestrand. De Engelse brandweer heeft de tunnel pompt. Nederlanders hebben dit jaar voor zo'n 105 miljoen euro aan siervuurwerk gekocht. Dat schat de Belangenvereniging van Verkopers en Importeurs. Het is minder dan vorig jaar, toen er een recordomzet van 110 miljoen was. Toch verwacht de Belangenvereniging dat er meer vuurwerk wordt afgestoken... omdat er veel meer in Duitsland is gekocht dan in afgelopen jaren. Raymond van Barneveld is er bij het darts niet ingeslaagd de kwartfinales te halen... De Hagenaar verloor van een Britse tiener, Luke Liller, van 16. Michael van Gerwen is de enige Nederlander die nog in het toernooi zit. Hij neemt het volgende week in de kwartfinales op tegen de Brit Scott Williams. Het weer. Vannacht is het overwegend droog bij een graad of 7. Vanochtend gaat het harder waaien en trekken er veel buien over ons land. Ook tijdens de jaarwisseling is er veel wind en regent het op flink wat plekken. Dit was het NOS-journaal. Zanfoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. warmte, Kerst. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met men nu. De nacht. Let's do it, it's time to let go show us.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 Esa estructura suelta, baby si yo te cojo, te de la altura, tú dimos te recorrendo. Cuando algo está para ti es inevitable, bebe tus ganas son notable Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable, no estás mirando, vámonos. Medio no lo mucho y dámelo. Por su cara se ve que se lo los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pone cara mala. Me rellena los peines, te hasta de la corte en la sala, todo enfocado en ja tú al y tú Wanneer jij wat, Siempre me het niet. nunca paro het niet. Ik weet het niet. Ik weet con niet. Ik weet het niet. Ik weet het la voz.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 Your voice is warm and tender, a love that I could not for sure. I'm Je niet liefje, moet me geloven. Al doet het pijn ik wil dat je me loslaat en dat je morgen we verder gaat. Als je eenzaam of bang bent, zal ik er zijn. Kom als de wind die je.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 Staat niet. Kerstids hou je op ZFM. ZFM. Bells will be ringing, the glad glad news. Oh what a Christmas to have the blues. My baby's gone, I have no friends. Me greetings once again. Choirs will be singing silent night, old Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. For Christmas, the New Year's sights and some relations, some salutations. Oh, sure.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 Je t'ai gardé dans mon cœur Je t'ai gardé dans mon cœur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 Trip. Take it like nine out of ten Al fijne dagen en een voorbeeld.